Er staat nog altijd een flinke file op de A7 van Zaandam naar Horen. Na een ongeluk zijn er nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is daarom dicht bij Afrit Avenhoorn. De vertraging is drie kwartier tussen Purmerend Zuid en Afrit Avenhoorn. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 eerste uur heeft meer dan genoeg redenen gegeven om te blijven luisteren. De beste reden die ik kan geven is de volgende plaat, want dat is natuurlijk tijd voor mijn tips. Ik zit nog steeds aan het twijfelen. Wordt het er twee, wordt het de drie? Maar ik kan je wel vertellen dat dit de plaat is. Als jij nog weet welke artiest dit is, dan staat jou maar één ding te doen. Weet je wat jij dan moet doen? Dan moet jij bellen naar het nummer 023 573 0393 en dan ga jij me maar, maar eens even vertellen welke artiest het is. Zal ik het maar gewoon verklappen? Ga ik gewoon doen. Ik ga het verklappen. Dit was uh, Don Diablo met Busy En ik moest er echt aan denken. Want dit is een uh, plaat uit 2007. En je had, uh, in 2007 had je... Uh, ja, hoe kan ik dat het beste uitleggen? Uh, in 2007 was het nog zo dat je uh, je muziek uh, of kon kopen. Of. Ja. Wat deed je er anders mee? Je downloadde het. Ja, dat gebeurde gewoon. Ik zal het toegeven. Maar het vergrijp is... Hopelijk via nou, Je downloadde vroeger natuurlijk via LimeWire. Je probeerde alles van de YouTube-linkjes weg te halen. En uh, je kwam per ongeluk ook nog wel eens op muziek. En uh, via LimeWire was er zoveel muziek waar je aan kon komen. Het was vier nummers downloaden en twee Trojan Horses. Geweldig. De wereld van de vierzen. En zo ben ik dus eigenlijk ook aan uh, deze plaat gekomen. Don Diablo en Busy. En ik, het was heel moeilijk om deze plaat in eerste instantie weer terug te vinden. Um, maar desalniettemin... Heb ik hem gewoon te pakken gekregen. Dus nogmaals. This way too many times. Uh, zo heet die origineel. De radio edit van Don Diablo en Busy. En we gaan het straks natuurlijk ook nog even over Busy hebben. Dan wil ik jullie uh, tevens aan mijn uh, tweede en laatste tip uh, gaan uh, voorstellen. En ik heb deze tip één uh, keertje gelaten voor wat het is. Omdat het niet helemaal... Waarom dat ik bang was dat jullie hem niet zouden waarderen. Maar ik heb juist van mensen te horen gekregen. Draai hem nou gewoon een keer. Laat die mensen nou eens kennis maken met deze plaat. Ik ga jullie voorstellen aan Frits Kalkbrenner, Paul Kalkbrenner. Ze hebben de plaats Sky en Sand hebben ze uitgebracht, daar ben ik net dol enthousiast over geweest in het eerste uur. En ik wil jullie hem toch nog opnieuw even laten horen. Geniet ervan. Rest you will find me in the place I know the best dance shout then Frits en Paul Kochberg. Dank jullie wel voor zo'n geweldige plaat. Muziek moet je raken. En ik kan je wel zeggen dat... dat uh, ja, ja, weet je, dit, dit, dit, dit... Deze muziek raakt mij. Doet, doet wat met me. Ik heb er goede herinneringen aan. En het is vooral lekker als je um, lekker op het strand zit. Lekker relaxed. Gewoon. Mm, heerlijk. Muziek moet wat met je doen, want anders is het geen muziek of het is geen goede muziek. Laten we, laten we het zo zeggen. Dus ja, dat kan. Dat kan allemaal. Ik wil uh, in de tussentijd wel lekker verder gaan, want we hebben nog genoeg platen om te draaien. We hebben nog genoeg resultaten te boeken uh, dit, uh, dit uh, tweede uur van de uh, breakdown. En uh, er zijn uh, natuurlijk uh, nogal wat dingetjes uh, die we moeten bespreken. En ik denk dat het dan maar tijd wordt voor een beetje spanning en uh, sensatie. Want ik heb iets gemerkt... Het gaat alleen maar om geld tegenwoordig. Het gaat alleen maar om geld. Public Enemy rapper Chuck D. Wil 1 miljoen dollar van het platenlabel... Chuck D. heeft een aanklacht ingediend tegen zijn platenlabel. Dat heeft dus de Amerikaanse mediabron TMZ verklaard. De rapper van Public Enemy beweert onder meer dat de bladermaatschappij... Hij, waar hij in 2001 tekende, meer dan 1 miljoen dollar aan commissies van hem heeft achtergehouden. Ook zouden de rechten van zijn muziek niet langer bij hem liggen. De 58-jarige Chuck D. kwam hier naar eigen zeggen pas achter... In februari toen hij documenten onder ogen kreeg die zouden zijn gebruikt om hem op te lichten. Chuck D die uh, zowel met zijn eigen band optreedt als solo of met andere rappers. Hij is ruim 1 miljoen dollar en eigendom van zijn muziek. En eerder klaagde de rapper de platenmaatschappij Universal aan. Omdat hij vond dat ze te weinig royalties van downloads afstaan aan artiesten en producers. Ja dat is een dingetje. Dat is wel een pittig dingetje. Wauw, ik, uh, ik hoop voor hem in ieder geval dat het een goede afloop krijgt. Maar een rechtszaak tegenover Universal. Wel een van de grootste maatschappijen hier op deze aardbol... ...als het niet de grootste is. Ik vind dat dapper hoor dat je dat, dat je dat gevecht aandurft. Maar we gaan het meemaken. Ik hoop voor hem dat hij er in ieder geval goede, goede aflopen in ieder geval mee weet te creëren. Waar wij weer naartoe gaan is Martin Solveig. Iets minder gedraaid, maar zeker heel erg gemist. Samen met Jack Jones. All day and all night. That's what she said. Oh, wat fout, Mike. Try to be someone Try to be someone You're caught up in the past I'll show you living fast You're talking, talking but ain't walking I can't help it. let it be someone Try to be someone Try be someone Try to be someone Beast. Heerlijk, Jorde Heaven van Avicii hoorde je voorbij komen, afkomstig van het album Burg natuurlijk. Uh, Tim Burg, Tim Berg mag ik hem eigenlijk wel zeggen. Ja, de Wii go on in front and basis baby. Mm, we sure do. Oh, heerlijk. Hé, hey, we gaan in dus dan gaan we weer vrolijk verder, want ik heb nog uh, wel even wat nieuws voor jullie. Uh, hebben jullie wel eens uh, het idee dat je te veel doet? Dat Want je denkt van nou, nah, dat kan niet. Ik moet gewoon stoppen. Nou, Dat heeft Busy dus. Busy die heeft dus uh, het idee dat hij de afgelopen tijd te veel muziek heeft uitgebracht. En Busy heeft dus uh, te hard gewerkt naar zijn eigen zeggen. De muzikant wil zijn nummers graag een dag nadat hij die gemaakt heeft delen. Maar ziet zelf ook dat dit ja, wel risicovol is. Hij zegt ik breng nooit bagger uit. Soms wat ja, te veel achter elkaar. Maar altijd goed. Al dus de 34-jarige Busy Die eigenlijk Leonardo Ruland Schap heet. Uh, in uh, gesprek met Playboy. Uh, Busy behaalde alleen al met uh, zijn uh, nummer... Uh, Traag 200 miljoen stream uh, uh, ja, streamstarts ja, stream op YouTube en uh, nog eens 58 miljoen streamstarts op Spotify. en Het hoeft niet je smaak te zijn, maar als je verstand van muziek hebt, dan weet je wat ik doe en dat ik kwaliteit maak. Traag deed het in het begin helemaal niks qua streams en views, maar dat effende wel weg voor het nummer ja. Uh, dat niet veel later op mijn eerste, uh, ook mijn nummer, eerste nummer 1 hit werd. En uh, de mensen waren ook wel wat, toen wel wat meer gewend aan mijn sound. Uh, hoewel de artiest natuurlijk ook graag de beste in alles is... ziet hij dat zijn medeartiesten niet als, als concurrenten... maar uh, als mensen die elkaar kunnen inspireren en omhoog kunnen tillen. En hij zegt, ik verkoop Ava's live uit. Lil Kleine doet even de Ziggo Dome. De urban scene is groter dan ooit. En dat komt juist omdat we met elkaar samenwerken. Niet omdat we elkaar het licht niet in de ogen gunnen, nee. Je broer die je op hardcore rept en een eigen platform creëert. Dat is gewoon gaaf. Daar is je gewoon hartstikke blij mee. En als we het hebben over die uh, plaat uh, traag... dan zullen we eens even een stukje laten horen... voor de mensen die uh, die platen niet kennen. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen... dat er geen mensen zijn die hem niet kennen, maar... Uh... over de plaat dragen. Iedereen is er inderdaad wel een beetje aan gewend. En je zou hem bijna in de war halen, volgens mij door de war halen met Bizzy, uh, die met Don Diablo heeft samengewerkt. Ik ging daar volgens mij ook mee op mijn plaat. Maar als je naar deze clip kijkt, dan kijk je naar vrouwen in een wat uh, strakker tenue. En uh, je hoort de uh, kraantje Papi hoor je hier uh, op de achtergrond. Je bent zo ja, ja, dit zijn wel de plaatjes. Hoor. Dan sta je op een gegeven moment in je zand. Wat zul je dan waarschijnlijk in chin-chin staan? En dan hoor je nog even. traag. Nou, die billen, billen, billen. Ik ben niet te oud voor. Ik ben 29. Twee dochters. Ik wil zeggen dat als mijn dochters hierop gaan dansen. Dan moeten we wel even met ze gaan praten. Ja. Ben ik dan echt zo ouderwets? Ja, het is een beetje het een of het ander. Het een of het ander. En het is een, niet helemaal een hele eerlijke verdeling. Hè? Laten, we, laten we dat voorop stellen. Maar ja, het zijn wel mijn kindjes. Dus ja, ik, ik ga hier waarschijnlijk wel weer kritiek over krijgen. En ik, ik hoop het natuurlijk niet. Maar uh, ja, het zal wat. Het zijn mijn kinderen. Dus uh, dat, dat, dat interesseert me niet. Hé, hey, wij gaan in de tussentijd verder. Want uh, uh, er moet jullie iets zijn opgevallen. In uh, het eerste en ook halverwege de tweede uur. Patrick zei dat het ze zo komen. En hij is er gewoon niet. Vertorien. Dat is toch wel echt schandalig. Maar dank, daardoor hebben we wel weer tijd om nog meer plaat te draaien. Of niet naar dat slappige hoor te luisteren. Nee hoor Patrick, een geintje. Hij, hij zou komen, maar ik heb hem niet, hij, ja, niet gehoord. En wie wel uh, gelukkig uh, uh, nu uh, de trap op komt gelopen. Ja, ja, ja kunnen, we, kunnen we? Ja, go. De man schuift nu aan tafel. Schuift, je weet ik ben kapabel. Vertel echt geen fabel. Nog zoeter dan de wafel. Ligge zonder. En shit is zo En ik ben live in de house vanavond. Yes, de Euro Breakdown. En je hoorde MC Falafel recht door je speakers. We gaan dan ook beginnen, want dat is het start zijn naar nummer 20, en dan aftellen naar 10. Here with me vind je op plek 20. Deze week van Marshmallow Ensure Fresh 21 wijken. En de lijst stond vorige week op plek 18, de twee plaatsen gezakt. Een plaats gestegen. Thing for you, David Guetta en Martin Solveig. Drie weken in de lijst. En stond vorige week nog op plek 28. Dus is negen plaatsen gestegen. En All Day and Night, Jax Jones en Martin Solveig. Present Europa. 17 weken in de lijst. Staat deze week op plek 18. Vorige week op 20. Be Someone, Camel Vet en Jack Buck. Zes weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 11. Het dus is nu gezakt naar plek 17. Zes plaatsen gezakt dus. En op plek 16. Heaven, Avicii en Chris Martin. Acht weken in de lijst. Stond op 12. Nu dus plek 16. Vier plaatsen gezakt. En gaan we kijken naar Roberto Sarras. Vorige week binnengekomen. Zijn tweede week nu deze keer in de lijst. En is van 32 naar plek 15 toegeschoten. En is daar ook mee de snelste klimmer van deze week in de Eurobreakdown. Wish You Well, Sigala en Becky Hill staat negen weken in de lijst. En stond vorige week ook op plek 14. Dus houdt zijn plaatsje vast. En Al This Love met Robin Schultz vind je deze week op plek 13. Eh, zat vorige week stond hij nog op plek 15 twee plaatsen gestegen... And these are the times. Martin Gerricks en JRM. Twee weken in de lijst. staat nu op plek 12. Vorige week op 13. Dus één plaatsje gestegen. Congratulations. Big Love. Van David Penn. De remix. En dan van Piet Heller. Hij stond vorige week. drie weken in de lijst. staat twee weken in de lijst. Nu drie weken in de lijst. En het stond op plek 16. Nu op plek 11, vijf plaatsen gestegen. En dan gaan wij lekker door naar plek 10. Want dan heb ik hem al voor jullie klaarstaan. Hè? We hebben allemaal social media. Ik heb het al eens gezegd. We hebben Facebook, we hebben Twitter. Maar waar je toch de meeste visuele content op hebt. Dat is Instagram. House in the hills <middels> in L.A. Say that you take care of me. Sorry, but I don't need a plan like that. Don't need a man like that. What you say? You say that you've been on TV.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 Cuando tú me ves cae rápido, cae rápido. Conmigo sala floté, te pasas en mi bote. me enfim, contigo y en tus cachate la noté. No digas que no, no digas que no. Te vieron perreando conmigo en el club. Porque cuando tiro soy el fran Franco. Tirador que siempre te dé en el blanco. Mi cuenta de vista, pero soy franco. Nadie deposita más que yo en el banco. Me da igual. lo dio.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 fake en like Mike, hoorde je voorbij komen. En Instagram. Ja, lekker man, als je je plaat vernoemt naar iets uh, wat uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, wat social media is. Want ja, uh, dan wordt je plaat nog vaker gevonden. Ik vind het echt een hele slim stunt. Dus dus dat, dat heerlijk. En terwijl wij alweer even doorgaan naar het volgende nieuwtje wat ik voor jullie heb klaarstaan. Dit is er wel eentje hoor. Dit is er wel eentje. We hebben het net even gehad over busy die natuurlijk vindt dat het druk heeft. Maar Billie Eilish uh, is dus gestopt met het kijken naar horrorfilms nadat zij dus een slaapverlamming heeft gehad. Um, en dat, uh, is, dat het ga, is gepaard gegaan met ernstige angststoornissen. Dat zijn slaapproblemen, die zijn best wel pittig. Uh, toen zei ze, laten we zo zeggen, dit is even uit haar, uh, ik quote haar even, ik, ik moest er echt mee stoppen, want ik flipte voortdurend, zegt de dus 17-jarige Eilish in een uh, interview uh, met de Rolling Stone. Ik zag uh, dingen voor mijn raam, ik leed aan slaapverlamming en ik ben echt klaar met die neppe onzin. Het echte leven is al eng genoeg. En ook de druk op haar uh, artiestenbaan uh, zorgde ervoor dat ze uh, enge dromen kreeg. Zo had ze de uh, wederkinderde nachtmerries over een aanslag die op haar gepleegd zou worden tijdens een zogeheten meet and read met fans. Uh, de sterf van Eilish is sinds een jaar reizende en de Amerikaanse zangeres krijgt wereldwijd uh, enorm veel verzoek om op te treden. En het vele reizen en het missen van haar vrienden valt haar best wel zwaar natuurlijk. Uh, het is zo irritant, weet je. Ik, ik heb van die ongelooflijke vette reizen Ik wil daar geen hekel aan krijgen. Ik heb, er, ik heb er ook geen hekel aan, maar wel aan bepaalde. Onderdelen En Eilis is op dit moment op tournee en, en zal in augustus ook in Nederland te zien zijn. Want op 17 augustus, voor 14 dagen alweer, uh, staat zij op uh, festival, uh, het festival Lowlands in uh, Biddinghuizen. Dus heb je nog een kaart, Kijken even wat het nog te doen is. Al denk ik, als ik tickets wap open, dat je toch wel vervoeke prijzen gaat pakken nou. Maar, ga mee maken. Kan ook, mensen, dat ik gewoon naar Dutch Valley toe ga. Ja, kan ook, kan ook. 11, 11 augustus. Kan ook. Maar even, even op, dat, op dat stukje terug. Uh, uh, Slaapverlamming. Ik vind dat wel een pittig... Ik, ga dat... ik heb er wel eens van gehoord. En ik weet niet wie van jullie daar wat meer over weet. En we wijken natuurlijk helemaal af naar. Nou. Maar hier ben ik wel nieuwsgierig naar. Ehm... Um... Ik, ik, ga het even, ik ga het even voorlezen. Want het, het, het, het is. Uh, even kort wat het precies is. Uh, slaapverlamming of slaapparalyse is een slaapstoornis. Uh, kenmerk van uh, slaapverlamming is dat de spieren in het lichaam vlak voor uh, het in slaap vallen of direct na het ontwaken verlamd zijn. De verlamming kan gepaard gaan met hallucinaties. Uh, dus, um, het, het verschijnsel is relatief onbekend en het wordt uh, er nog maar uh, recent uh, wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En om deze reden is er dus ook nog geen zekerheid over de oorzaak van het verschijnsel. Uh, men denkt dat een slaapverlamming een uh, symptoom is van narcolepsie. Uh, maar dat is nog niet zeker. Ook mensen die niet lijden aan een narcolepsie kunnen namelijk last hebben van slaapverlamming. Uh, de verlamming van de spieren treedt normaal niet erop tijdens de remslaap. En alleen de oogspieren, de longen en het hart zijn dan nog actief. En de verlamming treedt op uh, om uh, te voorkomen dat bewegingen in dromen echt uitgevoerd worden. En Bij slaapverlamming bevindt de persoon zich dus als het ware tussen uh, droom en waaktoestand in. Waardoor deze zich niet kan bewegen en praten. En dat kan uh, best wel beangstigend zijn voor de persoon in kwestie. Slaapverlamming. Ja, ik heb er wel eens van gehoord. ja, Maar dit, uh, dit verklaart wel... Uh, verkla ik snap wel dat zij dit heel eng vindt. Begrijp ik heel goed. Ik hoop het nooit, maar dan ook nooit te krijgen. Slaapverlamming. Vlamming. Vla Vlamming. Vlamming. Dus. Dat. Heel goed. Lekker. Hey, ik heb slecht nieuws voor uh, dan de mensen die Woodstock 50 zouden gaan uh, doen. Uh, want uh, de, uh, het festival is afgelast. Um, het Amerikaanse muziekfestival is dus afgelast. Uh, meld de muziekwebsite uh, Pitchfork op woensdag. Het festival laat woensdag in een verklaring weten... dat Woodstock 50 door een opeenvolging van uh, tegenslagen uh, ja, niet, uh, niet door kan gaan. Uh, en, en het nieuws komt nadat meerdere artiesten die op het festival zouden optreden... zoals Miley Cyrus, JC en de uh, and Tours uh, zich hebben teruggetrokken. Het festival zou uh, gehouden worden op de 50ste verjaardag... van het legendarische gelijknamige muziekevenement uit 1969. Woodstock 50 zou van, uh, 6, uh, even kijken, van 16 tot en met 18 augustus plaatsen vinden in Vernon in de staat New York. En uh, Woodstock 50 uh, kampte nadat uh, vanaf de aankondiging al met tegenslagen. Zo werd de kaartverkoop uitgesteld wegens het ontbreken van de benodigde vergunningen. Uh, trokken 50 investeerden zich terug. Uh, daarnaast uh, zag ook de oorspronkelijke festivallocatie in Columbia, Maryland van het festival af. Uh, kaarten voor Woodstock 50 uh, waar uh, ook onder andere de Killers en Chance the Rapper zouden optreden waren nog niet in de verkoop gegaan wegens de aanhoudende vergunningproblemen. Wauw, pittig! Maar als je zoveel pech hebt. Gewoon met een festival. Dat is toch gewoon niet leuk meer man. Wat, wat doe je er eigenlijk nog voor? Vraag het jezelf af. Ja. Al met al. Ik hoop in ieder geval dat ze toch nog ergens kunnen redden. En dat ze er iets moois van kunnen maken. Ik weet in ieder geval één ding waar wij zeker wel iets moois van, uh, van kunnen gaan maken. En ik uh, ja, denk dat ik jullie dan uh, een hele mooie plaat mag gaan voorschoten. Ik mag jullie altijd mooie platen voorschotelen, maar het wordt alleen nog maar leuker. Ik ga jullie gewoon nog één keer die lekkere nummer één draaien. Die lekkere SOS die we hier weken op nummer één hebben gehad van Avicii en Hello Black. Can you hear me SOS? Help me put my mind to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 Chester Jonas Blue en Rita Ora. Always be my richable baby. Heerlijk. Je hoorde daarvoor hoorde je Post Malone van Rani en Sam Veld. En daarvoor natuurlijk de uh, gekroonde nummer 1 was dat een aantal weken terug. Avicii en Aloha Black met. S.O.S. Heerlijk, leuk om eigenlijk nog even te weten dat hij natuurlijk nog wel met uh, ook nog met Heaven erin staat. Er is even een, een, een korte periode geweest dat er vier platen van hem in stonden en dat was onder andere S.O.S., Hold the Line uh, en dat was even kijken, um, even kijken, Tough Love en dat was met Vargas, Vargas Lagola. Dus je had Heaven, S.O.S., Hold the Line en um, Tough Love. Vier platen stonden er uh, op dat moment. In de Euro Breakdown. Waar Avicii uh, sowieso zijn stempel op kon drukken. En ook volgens mij allemaal nog van hetzelfde album af ook. Heerlijk. Wat hebben we allemaal gedaan dit tweede uur? Genoeg, zeg je dan, nou, Mike. Genoeg. We hebben uh, met uh, leden ogen moeten aanhoren. Dat er een festival niet doorgaat. Woodstock 50. Zoveel pech op dit moment. Wat vervelend. Wat doe je daaraan? Weinig. Billie Eilish, die uh, te kennen heeft gegeven dat ze toch maar eens gaat stoppen met horrorfilms kijken. Omdat dat, dat leidt tot een slaapverlamming. Wat hebben we nog meer? Wat hebben we nog meer besproken? Busy vindt gewoon dat hij het veel te druk heeft gehad. En dat hij gewoon toch maar eens even wat rust moet gaan nemen. Dan public enemy rapper Chuck, die wilde een 1 miljoen dollar van plaatlabel plaat hebben. Uh, van um, uh, plaatlabel Universe. En wat we ook nog hebben uh, besproken. Is dat er een uh, strijd gaat plaatsen, losbarsten? Want in augustus uh, wordt het uh, duidelijk uh, welke Nederlandse stad in 2020 het Songfestival uh, mag gaan organiseren. En um, ze zijn dus nu uh, bij Maastricht aan het kijken. En ze zijn uh, bij Maastricht, bij het MECC. En, uh, dat, uh, even kijken. en bij Rotterdam, nou ja, hoi, dat is natuurlijk. Uh, een dingetje. Ik ben even aan het nadenken. Als jullie zo moeten gaan kijken. Uh, wordt het um, het Bourgondische Maastricht? Of wordt het het Rotterdamse Ahoy? Wat wordt het? Wat zouden jullie nou prefereren? En niet omdat, uh, in, omdat er toevallig in Rotterdam ook nog een, he, een, een bepaalde club speelt die je misschien minder leuk vindt. Niet daarmee gaan rekenen. Maar zou je het de Rotterdammers gunnen? Zou je hun een songfestivalletje gunnen? Ja, want die prijs van Ajax hebben ze ook niet gehad. Nou ja, anders ga je dat weer krijgen. Nee, zo ben ik niet. Zo ben ik niet. Wat ik, hoe ik wel ben. We gaan hierover nadenken. En ik hoop dat we dat dus ook heel snel weten. Want er zijn hier meer mensen in het dorp die heel graag willen weten waar we naartoe gaan met het Festival. Waar ik ook wilde van naartoe gaan, is naar de laatste plaats voordat wij de lekkere nummer 1 gaan bekendmaken. En dat is Summer Days van Macklemore en Martin Garrix. to my eyes when you see your reflection you'll see what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 maar deze, Macklemore en Martin Garrix. Hoorde je recht door die speakers zijn? Heerlijk. Dat is dan ook wel weer de nummer 2 van de Hero Breakdown. Ah, oh, verraadt hij het alweer? Wie is de nummer 2? Nou, ja, dat ga je nu horen krijgen. Heerlijk, dames en heren. Hier hebben wij naartoe gewerkt. Naartoe gecheest. Dus gaan we het doen ook. Op nummer 10, Instagram, Dimitri Vegas. En like Mike, David Guetta en Afrojack. Vier weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 8. Nu plek 10. Twee plaatsen gezakt. Don't call me up, Mabel. 26 weken in de lijst. 1 plaatsje weer gestegen. Van 10 naar 9. En op plek 8. All around the world. La la la la. Rehab. En a touch of class. 7 weken in de lijst. Stond vorige week nog op plek 4. En even kijken. Is dus 4 plaatsen gezakt. Ja, heel goed. Maar ja, ik kan rekenen. Huge Little Beauty Fisher. 12 weken in de lijst. Stond vorige week ook al op plekje 7. Hoogste notering die dit nummer heeft gehad. Is trouwens plek 3. Misschien leuk om te weten. SOS. Avicii. En lower Black. 16 weken in de lijst. En staat nu op plek 6, van vorige week op plek 5, 1 plaatsje gezakt dus. Dan gaan we heel snel door naar plek 5, Post Malone, Sam Feldt en Rani. En op plek 4, Ritual van Rita Ora, Chesto en Jonas Blue. En Higher Love, Kygo en Whitney Houston vind je deze week op plek 3. En Summerdays, ik heb het al gezegd, Martin Gerks en Macklemore. En Patrick Weeks vind je 14 weken in de lijst en nu ook alweer op nummer 2, net als vorige week. Oh, heerlijk dames en heren. We gaan naar de nummer 1 toe. De nummer 1 van de Euro Breakdown. En dat kan dan ook maar één plaat wezen. Het is een plaat die denk ik al meer dan een maand bovenaan staat. En ook met ijzeren vuist regeert. Staat eigenlijk ook net zo lang. Nou, staat net zo lang. Als Martin Garrix, Malcolm Moore en Patrick Weeks met Summer Days. In de lijst. 14 weken. En als ik het dan heb over 14 weken. Dan heb ik het over The Medusa. en The Good Boys. Ja. En Peace of Your Heart. Die staat nu al weer op nummer 1. Heerlijk, die gaan we ook draaien. Dankjewel voor het luisteren, dankjewel voor de geweldige avond. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough